11 uur, Anoktheissen met het NOS-journaal. De slachtoffers van de schietpartij in de basisschool... in de Amerikaanse stad Newton zijn allen geraakt door meerdere kogels... en hadden drie tot elf schotwonden. Dat heeft de lokale lijkschouwer bekendgemaakt. Eerder vandaag zei de politie dat de man de school met geweld is binnengedrongen... en dat er bewijs is gevonden dat wijst op een motief voor het bloedbad. Wat dat is, wil de politie nog niet zeggen. De man schoot gisteren 27 mensen dood, onder wie 20 kinderen en zijn moeder. De omgekomen kinderen... 12 meisjes en 8 jongens waren alle 6 of 7 jaar oud. In een ziekenhuis in de Amerikaanse stad Birmingham in de staat Alabama... is een man doodgeschoten die daar met een vuurwapen rondliep. Toen hij werd aangesproken door de politie ontstond een schietpartij. Daarbij vielen drie gewonden. Twee medewerkers van het ziekenhuis en een agent. Volgens de politie zijn de drie buiten levensgevaar. De onderzoek moet uitwijzen wat het motief van de man was.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 de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton is flauwgevallen en liep daarbij een hersenschudding op. Clinton zou door een buikvirus zo zijn uitgedroogd dat ze flauw viel. Ze herstelt thuis van de val. Waarschijnlijk duurt dat een week. Clinton heeft een reis naar het Midden-Oosten en Noord-Afrika afgezegd. In Pakistan is het vliegveld van Peshawar bestookt met drie raketten. Daarna brak een half uur durend vuurgevecht uit tussen terroristen en veiligheidstroepen. Zeker drie doden en 26 gevonden zijn gevallen. Volgens de Pakistanse autoriteiten zijn de terroristen verslagen en verjaagd. De gebouwen op de internationale luchthaven zouden geen schade hebben opgelopen. Peshawar ligt in het noordwesten van Pakistan. Er worden geregeld aanslagen gepleegd door rebellen van de Taliban en groepen die banden hebben met Al-Qaeda.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 Vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij voelen zich diep geschokt en geschoffeerd na kritiek op hun rol bij pogingen om de bultrug te redden. De KNRM wijst erop dat het de politie te water was die iedereen de toegang heeft ontzegd en dat de reddingmaatschappij daar niets mee te maken heeft gehad. In Os is een vrouw opgepakt na een brand afgelopen nacht in haar huis. De politie onderzoekt haar rol bij het uitbreken van de brand. Tijdens de brand waren de alleenstaande moeder en haar twee kinderen thuis. De benedenverdieping van het huis brandde volledig uit. De vrouw en haar elfjarige dochter en vijftienjarige zoon belanden in het ziekenhuis. De jongen en het meisje moesten daar blijven. De vrouw mocht al snel weer gaan. De moeder is in de loop van de nacht aangehouden. In zijn woonplaats nederhorst den berg is Hans Zoet overleden. Behalve als tv- en radiopresentator maakte Zoet naam als ballonvaarder in binnen- en buitenland. Zoet begon zijn carrière begin jaren 60 bij de VARA. Voor die omroep presenteerde hij onder meer het actualiteitsprogramma Dingen van de Dag. En later presenteerde hij Met het oog op morgen en het klassieke muziekprogramma Fur Elise voor de NOS. Hans Zoet is 73 jaar geworden. In de eredivisie heeft koploper PSV punten verspeeld. De Eindhovenaren speelden in Nijmegen met 1-1 gelijk tegen NEC. PSV kwam in de tiende minuut op voorsprong door Jurgensen. Maar in de tachtigste minuut maakte Paul Oson voor NEC de gelijkmaker. FC Groningen, VVV Venlo eindigde in 0-0. Ook bij Roda JC, Nak Breda werd niet gescoord. AZ heeft na zes duels weer eens gewonnen. De Alkmaarders versloegen Pek Zwolle met 2-1. Het weer. Vannacht gaat het vanuit het zuiden regenen. Het koelt af naar graad of zes. Morgen eerst regen, daarna droog en af en toe zon. Het wordt aan acht graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig en wordt het langzaam iets minder zacht. Tot zover het NOS-journaal. Dan de verkeersinformatie op de A59 Zonzeel richting Os. Bij knooppunt Empel is de verbindingsweg dicht vanwege een ongeluk. Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid. Dit was de verkeersinformatie.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 Buiten is het 7 graden. Binnen zit Max van Wezel. Vandaag ging een groot deel van het nieuws over de bultrug Johannes... en over de ruzies die inmiddels rondom zijn ontstaan. De Koninklijke Nederlandse reddingsmaatschappij voelt zich diep geschokt en geschoffeerd... door de kritiek op hun mislukte reddingspoging. Rederij Noordgast zegt dat ze wordt tegengewerkt door de KNRM. De KNRM wijst erop dat het de politie was die de rederij de toegang ontzegde tot de zandplaat. En Sea Shepherd is boos op iedereen. Rut en Samson dromen van het eind van de polarisatie. Maar één bultrug terug en het halve land heeft alweer ruzie. Goedenavond en welkom bij Het Oog op Zaterdag. Het is altijd dezelfde vraag die opduikt na een schietpartij in Amerika... zoals nu na het drama in Newtown. Waarom zijn de Amerikanen zo dol op vuurwapens? En is er iets te bedenken om ze van die voorliefde af te brengen? RTL begint morgen met de serie Ontvoerd... waarin misdaadverslaggever John van der Heuvel vaders en moeders gaat helpen... die zijn geconfronteerd met een internationale kinderontvoering... door hun ex-partner. Onze vraag, hoe ver mag je gaan om je kind terug te krijgen? In Nederland houden ze veilingen voor schilderijen en antieke kastjes. Maar waarom veilden ze, ze, ze in India hockeyers? En. 8.621.000 euro. 8 miljoen en nog wat. Dat was de opbrengst van de 3FM-actie Serious Request van vorig jaar. Dit jaar was. Heere Korton, die u net hoorde, in Malawi... om interviews over babysterfte te maken voor de actie van 2012. En wij vroegen hem de muziek vanavond uit te kiezen. Dat allemaal straks en eerst het nieuws van vandaag. Zaterdag 15 december. Vol ongeloof en verdriet is de Verenigde Staten ontwaakt... na het bloedbad op een basisschool in de staat Connecticut. Vanuit de hele wereld wordt medeleven betuigd met de slachtoffers van het bloedbad in Newtown in de Verenigde Staten. Ook premier Rutte heeft een brief geschreven aan president Obama. Op Amerikaanse nieuwszenders doen overlevenden hun verhaal. We all put our hands on other people's shoulders and then... Our teacher hold the first person's hand and she let us out. Leraren zijn helder geworden. Because I was just so afraid that if he did come in and then he would hear us... and then he would maybe just start shooting the door. So I said, no, we just have to be absolutely quiet. Ze zijn hier boos. Ze zijn hier verward. En ze zijn hier natuurlijk vooral ook erg verdrietig. If I could go back, I would, uh, I would embrace them. Because I had no idea what they had gone through. De discussie over wapenbezit is meteen weer opgeleid. There's always a tragedy. We all run out and we cover it and people watch at home and they're and and then we all go on the next day or three weeks later as if well, you know, that's done and then, and then we revisit the issue again at the next tragedy. And I guarantee you the next school shooting over be talking about gun control again. As a we have been through this too many times. It's an in New Newton or een shoppingmall in Oregon. This guy is seriously snapped, and the guns didn't make him snap. He snapped and then sought out the guns. And we're going to have to come together and take meaningful action to prevent more tragedies like this, regardless of the politics. Over die vraag waarom de Amerikanen zo aan hun wapens hangen en of er dit keer iets gaat veranderen, praat ik later in dit uur met hoogleraar James Kennedy en Nederlander in Amerika, Michel van der Hoek. Wat was in Nederland het belangrijkste gespreksonderwerp... naast de gebeurtenissen in Amerika? Johannes, de gestrande bultrug op Texel. Het beest leeft nog, ondanks een poging om euthanasie op hem te plegen. Dierenactivisten zien erin een teken dat de bultrug wil leven... en verwijten de autoriteiten dat er te weinig gedaan is om Johannes te redden. Ik bedoel, we kunnen hele tankers verslepen, we kunnen zand opspuiten... we kunnen zand weggraven, we kunnen alles. Het is niet gedaan. En ik wil dat het alsnog gebeurt... Maar dat ziet de burgemeester van Tessel niet zitten. Die zijn eigenlijk zo'n dier aan het, uh, nou, ik zou bijna zeggen mishandelen... want je doet dingen waar hij niet bij gepaard is. Presentator en ballonvader Hans Soet is overleden. Hij is 73 jaar oud geworden. In de jaren 80 presenteerde Hans Soet ook met het oog op morgen. We gaan weer naar morgen waar in Nederland de nipkofschijf en de reismicrofoon wordt uitgereikt. Die Nipkoffschijf is een ere-nipkofschijf. Die gaat naar heer Koot en heer Bie. En de reismicrofoon gaat naar Jacques Kleuters. Hij is de maker van het programma... Door de nacht klinkt een lied. programma dat op de zaterdagochtend werd uitgezonden bij de Vara... dat ongeveer zo. Hans Soet. In Deventer kun je dit weekend alvast een beetje sfeer snuiven voor de kerst. Daar is het jaarlijkse Dickens Festival aan de gang. Er lopen heel wat Dickens figuren rond, zoals Meester Pickwick. En natuurlijk. Kijk, dat is een Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. Dinsdag start radiosender 3FM weer met Serious Request. Drie DJ's sluiten zich zes dagen zonder eten. Daar gaat het om. Op in het inmiddels beroemde Glazen Huis. En het staat dit jaar in Enschede. Er wordt geld ingezameld voor het Rode Kruis. Vorig jaar leefde de actie een recordopbrengst op van 8,5 miljoen euro. Oh, rust opeens. Goedenavond, Erik Korton. Ik, goedenavond, Max. Uh, het thema dit jaar is babysterfte. Leg eens ja. uit waarom? N met 3FM Serious Request... Uh Overleggen we altijd in samenwerking met het Rode Kruis... wat voor thema we gaan doen. En dat zijn altijd stille rampen, zoals ze zo ja, mooi Welke thema's zijn vorig jaar? Oeh, we zijn ooit helemaal in het begin. Op de allereerste editie ging het over uh, Darfur. De, die provincie in Soedan, waar iets gaande was... wat mensen geen genocide durfden te noemen... omdat er anders iets aan gedaan moest worden. Maar behoorlijk uh, in de buurt kwam. Maar behoorlijk in de buurt kwam. We hebben het gehad over uh, het drinkwater... wat een hele, hele belangrijke oorzaak uh, van massale sterft is. M uh, malaria, onder andere. Uh, ik ben naar Cambodja geweest... In verband met landmijnproblematiek. Wat ook een hele grote stille ramp is in landen waar, waar de bodem vol ligt met die troep. En daar jaarlijks nog steeds heel veel kinderen en volwassenen doorverminkt en, uh, verminkt worden en aan sterven. Dus we hebben eigenlijk altijd een onderwerp wat een stille ramp is. Iets wat, wat zich voltrekt, wat, wat plaatsvindt. Maar waar je niet iedere dag meer geen media voor is. Nee, of te weinig. Uh, en door, jij gaat altijd naar zo'n land toe. Je ja. maakt reportages die dan tijdens Serious Request worden uitgezonden. Klopt. We kiezen eigenlijk altijd een voorbeeldland uit. Een land waarin de problematiek goed zichtbaar is. Want ik maak ook uh, uh, beeldmateriaal. Dus ik maak ook beeldreportages. Uh, maar ook vooral heel goed hoorbaar is. Dus ik maak audio-reportages voor 3FM. Um, en in dit geval ben ik voor die babysterfteproblematiek die wereldwijd uh, uh, is hoor. Per jaar gaan er 5,5 uh, miljoen babytjes uh, uh, dood. Maar waar was je? Ik was nu naar Malawi. Malawi-land Malawi. in Zuidelijk Zuid Afrika. Ja. Laten we even een fragment uh, van een van je reportages. Hoe ja, oud is je baby? Ze one week. One week. is 33 jaar. Een week. En is het je eerste? Ik heb ja. Vanmorgen vroeg is haar broertje overleden. Het was een tweeling. Tot aan vanmorgen leek alles goed te gaan. Hij was wel wat kleiner dan zijn zusje, maar het leek allemaal goed te gaan. Vanmorgen werd hij opeens helemaal geel en hij begon moeilijk te ademen. Ik maakte me wel heel veel zorgen, maar ik had niet gedacht dat hij zo snel zou sterven. Hij stopte gewoon met ademen, heel plotseling. De doktoren zeiden dat hij dood was, maar dat wilde ik niet. Ik wilde het gewoon niet, maar hij is er niet meer ondertussen staat hier in de studio uh, teletext aan. En ja, al ja. de hele dag eigenlijk gaat het over de situatie van de bultrug... die ja. er al of niet uit... Als je dat vergelijkt, als je net uit Malawi komt... Ja. En allemaal over stervende baby's hebt gepraat... Ja. Met, met, met totaal verslagen ouders. En je komt terug in Nederland. Denk je dan niet van waar hebben ze het hier over? wel, dat denk ik wel eens. Maar tegelijkertijd... Uh, realiseer ik me dat dan ook wel dat dat onze realiteit van de dag is. Kijk, uh, op het moment dat wij, heel, heel onherbiedig gezegd... op het moment dat wij hier niks te vreten zouden hebben hadden we het beest uit elkaar gesneden en opgevroten... en dan had verder niemand, niemand erover gepraat. Maar omdat we dat niet hebben, is het een issue. Daardoor wordt het een issue en dan gaan mensen zich er uh, druk over maken. En dat mag ook. Ik bedoel, dat vind ik ook dat prima. Dat ergert je niet? Nee, dat ergert me niet, want dat is wat, wat, wat ons, ons bezighoudt. Alleen, ik vind wel dat je tegelijkertijd... je ogen en je oren open moet houden voor andere dingen. Wat ga je als eerste draaien en waarom? Um, en dan kies ik voor Greg Holden. Dat is een, uh, een Engelse jongen, uh, inmiddels een goede vriend van me, die uh, naar Amerika ging om daar zijn geluk te beproeven. Zoals je dat kent, met een gitaar. Hij heeft echt letterlijk al zijn bezittingen in Londen verkocht. Gitaar op de rug naar New York gegaan. En ook daar lukte het maar heel erg ingewikkeld en niet eigenlijk. En totdat hij mij een, uh, niet tot dat, want ik heb hem niet gered of zo, maar hij stuurde mij een liedje op. Uh, ongeveer 2,5 weken voordat Serious Request vorig jaar begon. En um, dat had hij geschreven nadat hij Wat is de Wat van Dave Eggers had gelezen. En ik heb dat beluisterd ik heb dat uiteindelijk meegenomen... naar het 3 M Series Request vorig jaar... achter een aantal van mijn reportages gedraaid. En dat werd een absolute hit, om het zo maar te noemen. Greg Holden. Yes. I left my home still as a child. I walked a thousand sorry miles to wait for my father. To gather up his tools.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 I never found my father I never found my mother either but I know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 Uitgekozen door Erik korton van 3FM Greg Holden en The Lost Boy, heel mooi liedje inderdaad over de oorlog in Soedan. We gaan even terug naar de toespraak die president Obama gisteren hield. As a country we have been through this too many times. Whether it's an elementary school in New Newton or a shopping mall in Oregon or a temple in Wisconsin of een theater in Aurora, of een corner in Chicago. Deze neighborhoods zijn onze neighborhoods. en deze kinderen zijn onze kinderen. President Obama gisteren naar aanleiding van de schietpartij... op de basisschool in Newtown, Connecticut. Het gebeurt te vaak in Amerika, dit soort ongericht geweld, zegt de president. Wat zijn de achtergronden ervan? Ik ga erover praten met professor James Kennedy, historicus en Amerikaan in Nederland hier in de studio, van harte welkom. Dank u. En in Minneapolis in Minnesota met Michel van der Hoek, Nederlander in Amerika. Hij zit aan de Skype, als het goed is. Goedenavond, Michel. Ja, goedenavond. En uh, als ik bij jou mag beginnen, uh, hoe is de stemming in de Amerikaandag na Newtown? Ik denk dat heel Amerika rauw is. Ik, het heeft echt alle uithoeken van het land uh, tot diep in zijn ziel geraakt. Uh, echt, uh, het nieuws gaat erover. De, mens, de mensen praten er ofwel uh, constant over... of ze vermijden het uh, heel bewust om erover te praten. Want het is heel erg rauw. Meneer Kennedy, u zit op grote afstand in Nederland. Maar voelt u diezelfde rauw? Nou ja, ik voel, voel er wel iets van. Uh, nou, ik, ik denk dat natuurlijk, uh, je kunt ook als Nederlander uh, ook denk ik een beetje mee uh, rouwen. Uh, de, want het is natuurlijk ook uh, echt ongelooflijk uh, wat er dan, die twintig kinderen met name is overgekomen. Maar ook en al die ouders en uh, de hele omgeving. Maar ik, uh, ik uh, merk het wel ook. En, en ook wel dat ik het uh, ook als Amerikaan dat het. Uh, dat ik dan wel een gevoel heb van, um, ja, is dit nou een soort vloek... die eigenlijk telkens weer uh, in ons land moet gebeuren? En uh, valt er dan wel iets aan te doen? En, en dus, dus in die zin, het maak je wel inderdaad, maakt mij wel somber uh, gestemd, zeker. De discussie, ook vorige keer na, na Denver bijvoorbeeld... gaat eigenlijk steeds hetzelfde. Vanuit Europa komt dan heel veel kritiek op uh, ja, de liefde voor vuurwapens van de Amerikanen... En dan leggen de Amerikanen ons weer uit dat wij er niks van begrijpen. Nou, daar, daar hopen we uit te komen vanavond. U groeide op uh, in het midwesten ja. van Amerika, meneer Kennedy. Waren er wapens in huis, Kennedy? Nee, helemaal niet. Uh, mijn... Mijn moeder was Nederlandse, dus uh, misschien nam ze dan een Europese houding aan. Maar mijn, mijn vader was ook uh, tegen het bezit van vuurwapens, uh, was ook wel echt een, uh, een pleitbezorger voor betere regulering. Uh, maar de omgeving dacht er wel heel anders over. Ik ben in een kleine uh, plattelandsdorp uh, grootgebracht en daar was uh, jagen gewoon heel normaal. Uh, meeste, vele mensen, ook vrienden, ook tieners. Die hadden hun eigen, um, ja, eigen geweer uh, om jacht uh, te doen. Dus uh, dat was gewoon normaal. En uh, het was niet dat men daar dan fanatiek over deed. zeggen van nou, we, hebben het, uh, we hebben een constitutioneel recht om dit te, te hebben. Maar het was normaal en het was een beetje hetzelfde hebben als nou, als je 16 was en jonger jongen was. Nou, je, had, je had een auto en uh, je had ook wel een uh, geweer. Nou, auto en een geweer, dat, dat waren wel de belangrijkste. Ja, ja, ja, nou ja, goed, en je nam natuurlijk niet je geweer in je auto overal mee... maar ja, op die zaterdag, zaterdagen waar je dan op, uh, op jacht ging, natuurlijk wel. Michel, uh, we hebben jou al heel vaak geïnterviewd. Uh, je volgde voor met het oog op morgen de campagne van de Republikeinen. Uh, ja, je, je bent een goed ingeburgerde Nederlander in Amerika, zeg maar. Heb jij wapens in huis? Nee, ik heb geen wapens in huis. Nee, Ik heb er zelf nooit zo'n behoefte aan gehad. Ik uh, ben ook niet ermee opgegroeid. Uh, met mijn vrouw overigens wel. Zij is wel in een gezin opgegroeid waar wapens heel normaal waren en zijn. Uh, dus uh, het is een beetje, ik zit met, met tussen die twee werelden in een beetje. En dat was ook met het oog op uh, de jacht, zoals uh, James Kennedy uitlegde? Uh, nee, maar voor mijn vrouw was het meer omdat haar vader uh, uh, officier in het leger was. En hij is momenteel nog steeds uh, politieagent. Dus uh, hij heeft allerlei uh, spullen in huis, in zijn vergrendelde kast. Dus uh, uh, die heb ik ook wel eens gezien. Maar zelf heb ik daar nu niet zo'n behoefte aan. Uh, Jagen ik ook niet, dus ja. En andere mensen die je kent, mensen in je omgeving, hoe staan die daar tegenover? Als ik nou kijk naar bijvoorbeeld de mensen die ik ken... bijvoorbeeld uit de kerk, ik zou wel willen zeggen... dat bijna de helft van de mensen daar uh, wapens in huis hebben... en uh, vrij fanatiek aan jagen doen, inderdaad, ja. In de kerk? Ja. En daar ja, heb je toch geen bijbels? Hoor. Uh, ja hoor, maar daar is helemaal geen conflict over. Dus, uh, en dat is ongeveer de helft, zou ik zeggen. Misschien niet helemaal de helft, maar uh, ja hoor, die hebben wapens in huis. Maar, maar toch niet de dominee ook zelf? Of? Ja, de dominee ook. Ah, James Kennedy, ja. dat Komt u bekend voor dit? Nou, het, het is wel... Uh, ik denk dat een of de twee huishoudens... althans in sommige staten, hebben wel een, uh, hebben een wapen. En uh, dus, dus, dus een vuurwapen van een of andere soort. En... En ja, daar, daar denk ik ook in, in kerkelijke kringen wordt daar denk ik niet anders over gedacht dan, uh, dan, denk ik, de algemene Amerikaanse bevolking. Je ziet wel een verdeeldheid. Uh, er zijn een aantal, of zo ongeveer de helft van de Amerikanen, ietsje minder, denken van dat er, moet er eigenlijk wel wat meer worden gedaan aan het beteugelen van wapenbezit. Maar daar. Maar de helft uh, denkt eigenlijk dat het nu goed is, of dat, uh, dat het eigenlijk nog lakser kan. Dus dat is wel, uh, dat, dat, is, dat is iets wat je ziet. Maar ja goed, het is een gegeven. Wapens, vuurwapens zijn gewoon uh, normaal in de Verenigde Staten. Als je het allemaal uitrekent, uh, is er een vuurwapen. En dan hebben we niet over, mi niet, uh, we hebben niet over de militaire kant, maar gewoon de, de burgerlijke kant. Dan is er gewoon één wapen, één vuurwapen per Amerikaanse burger. Uh, beschikbaar in omloop in de Verenigde Staten. Uh, Michel, ik, ik ken toevallig die buurt van uh, Newton en Connecticut goed. Het is een, beetje een rare plek, vlakbij New York, maar ja, toch heel landelijk bossen. Uh, en daar ook op bezoek geweest bij mensen die dan zeggen van ja, er lopen veel meer wilde dieren rond dan, uh, dan bij jullie in Europa. En ja, ook de angst wel voor, voor, voor inbrekers, voor criminelen die dan uit het ghetto in de stad komen. Uh, is dat Connecticut of is dat heel Amerika, denk je? Nou, dat is wel heel Amerika. Het is wel iets gecompliceerder dan dat. Hoor. Het is ook gewoon het feit dat Amerika een heel veel, veel groter land is dan in Europa. Europa, vooral Nederland, is natuurlijk heel dicht bevolkt. Dus je hebt over een groot gedeelte van Nederland is gewoon stad. Dus daar heb je inderdaad niet uh, die natuur. Uh, maar reken daarbij ook de geschiedenis natuurlijk. We praten uh, eigenlijk pas sinds uh, de laatste decennia... echt over, uh, over wetten in Amerika om, uh, om wapenbezit te beperken, terug te dringen... of in ieder geval op een bepaalde manier te reguleren. Uh, maar dan uh, hebben we het uh, nog niet over de voorgaande... 200 of 300 of 400 jaar van Europeanen en, en, en, en bevolking in, uh, in Amerika. Dus uh, Er zijn altijd wapens geweest. Dat is een deel van de cultuur. En dat is toch heel anders dan in Europa. Chris Kennedy. Wel is het, uh, en dat is, dat is absoluut zo... Dus dat is een hele lange uh, geschiedenis. Er is ook een hele debat geweest... over wanneer nou Amerikanen... ook vuurwapens zijn gaan verheerlijken of uh, in sommige mensen dat zie je eigenlijk pas na de burgeroorlog in, de, in het midden van de 19e eeuw wat mij opvalt als uh, als contemporanist uh, in de geschiedenis is dat je ziet dat twintig jaar geleden uh, dacht nog ruim driekwart van de Amerikaanse bevolking dat uh, wapenbezit uh, verder beteugeld moest worden uh, en dat is nu inmiddels en dat is gedaald. Veer, veer, dat is gedaald aanzienlijk gedaald na 20 jaar. Nou, Er zijn verschillende uh, redenen aan te voeren. Um, ik denk in de jaren negentig, toen bijvoorbeeld de FBI en de Clinton-regering... ook wel vrij hard optrad tegenover uh, kleine groepen, uh, extremistische groepen... en daar dan ook wel alle geweld voor gebruikte, Dat veel Amerikanen dachten van, ja, de overheid komt nu wel onze vrijheden afpakken. Dus uh, je kunt wel denken aan David Koresh en Waco. Hè. Dus ook waar, denk ik, heel wat mensen zijn gedood door de, het optreden van de Amerikaanse overheid. Um, wat je ziet, uh, dat er ook een, uh, toch een betrekkelijke forse daling is gebeurd rondom 2001... En dat, uh, dus je denkt misschien dat er een verband zou zijn geweest... ...naar de manier waarop Amerika... Al-Qaeda. En dan moet je dan toch wel ergens uh, in het verweer komen. En, uh, en, en dat betekent niet zozeer dat je per se zelf wapens koopt... ...maar dat je het nut ziet dat er een bewapend bevolking is... ...die dan wel kan optreden in het geval dat... Ja, hmm. Dus dat is misschien ook maar wel iets van een rol speelt. Het aantal uh, voorstanders van vrije wapenverkoop is eigenlijk gestegen, dus de laatste ja. jaren. Ja, en of, of mensen naar, en of, Ook wat gestegen is men, mensen die denken van. zoals het nu is, dat is ongeveer. Maar niet goed. beperken. Maar niet verder beperken. Hmm. Nee. Mich Michel, uh, de president uh, hint er een beetje op dat er toch wel een discussie over beperking van het wapenbezit moet komen. Uh, geef je hem een kans of niet? Uh, nee, 0,0. Daar gebeurt helemaal niets mee. Uh, als je de discussie beperkt tot we moeten wapenbezit terugdringen... dan komt hij nergens. Als je de discussie verbreedt en praat over... hoe kunnen we uh, het in de hand werken dat wapenbezit uh, beter gereguleerd is... dat men er verstandiger mee omgaat... dat we het beter kunnen voorkomen dat wapens in handen komen... van mensen die het niet moeten hebben... dan kan die een debat aangaan, maar puur zeggen van... jongens, we moeten gewoon uh, de boel dichtgooien en uh, af, afgelopen ermee. Dan kom je nergens mee. Het is juridisch alleen uh, al... Niet mogelijk vanwege het tweede abonnement in de grondwet. En uh, juist de afgelopen paar jaar heeft het Hoge Rechtshof heel duidelijk laten weten... dat individueel wapenbezit, dan mag je niet aan tornen. Uh, James Kennedy, ja, de grondwet staat het gewoon toe. Dus, uh... Ja, en dat is, is eigenlijk een vrij uh, onduidelijke passage uit de grondwet. Dus het heeft ook wel... Uh, Eigenlijk moet, moest de uh, Supreme Court ook wel echt een beslissing nemen over wat het wel betekende. Maar ja, zij hebben het uitgelegd dat uh, wapenbezit gewoon ook van individuele burgers uh, niet, uh, in, uh, gewoon niet uh, minder moet worden. Dus er is gewoon een uh, grondrecht. Dus dat is wel iets dat uh, eigenlijk met meer klemmen de laatste jaren naar voren is gekomen. Dus ja, daar kun je eigenlijk niet zoveel aan doen. Ik moet er wel bij zeggen is dat uh, er, is wel, er zijn belangrijke wetten die in de laatste 20 jaar. Ook wel zijn doorgevoerd. Bijvoorbeeld de hele notie van een background check. Dat dus je moet wel even kijken: van, ja, nou is dit wel iemand die een crimineel is of uh, andere probleem heeft. En dat is wel, dat heeft wel geleid uh, dat een aantal mensen gewoon niet aan een wapen konden komen. Maar dat is misschien 2% van alle aanvragen uh, waar het dan eigenlijk geweigerd wordt. Dat, dat iemand dan niet aan een, aan, aan een vuurwapen mag komen. Ja, John Lennon zong het al. Happiness is a warm gun. Hij werd zelf later trouwens ook slachtoffer van oh, ja. de aanslag. Ik geloof dat ik het iets beter begrijp, toch, de motieven? Het blijft moeilijk. Dank wel, James Kennedy. En dank wel ook, Michel van der Hoek. Graag gedaan. Graag gedaan. 3FM. Serious request. Je <laughs> schrikt ook een keer hè? van de. Van de Boom, ja. ja, Het is niet helemaal radio 1 tussen 11 en 12, dit. Ja. ja. ja. Ah, dat stel, wel mooi. Erik korton, u hoort zijn stem. Zijn robuuste stem. Eén ja. de boegbeelden van Serious Request. De actie die komende dinsdag weer begint. Um, we hadden het over Nederland is soms cynisch. Maar ja. dat, dat blijkt helemaal niet uit de opbrengst van die acties rond, rond Serious Request. Nee, zeker niet. Het stijgt gigantisch. Hè? Ja, nou, Vorig jaar had, hebben we een enorme, is er een enorme stap gemaakt. Ja, daarvoor zaten we op 6, nog iets geloof ik. En ineens hadden we daar vorig jaar 8,6 miljoen... Uh, die, die, die binnenkwam op die laatste avond. Dat werd bekendgemaakt. En toen dacht ik, mijn hemel, en dat hebben we dus echt alleen maar opgebracht met uh, uh, vrienden van het radiostation, luisteraars van het radiostation, en mensen die de actie dus zo sympathiek vonden dat ze daarbij aangehaakt zijn en iets hebben georganiseerd met hun voetbalclub of thuis, of weet ik veel. En dat is zeker niet cynisch te noemen. Nee, daar was sterker nog, dat, dat sterkt me ook in het gevoel dat, dat laat we zeggen, soms de berichtgeving cynischer is. Dan Het zijn dat... een beetje de media die... Uh... Nou ja, niet alleen de media, maar, ook, maar je merkt wel dat verhalen van dingen die niet goed gaan, bijvoorbeeld in de richting van ontwikkelingssamenwerking of ontwikkelingshulp of wat dan ook, of goede doelen of wat dan ook, dingen die niet goed gaan of die er misschien niet helemaal lekker aan zijn, die ook veranderd zouden kunnen worden, waar je ook gewoon een gesprek over zou kunnen voeren, behalve dat je meteen met de botte bijl erop in hoeft. Uh, um, dat, die, dat die dingen vaker breed uitgemeten in de krant staan... dan de dingen die wel heel erg goed gaan. En dat vind ik soms heel erg zonde. Want het gaat daarmee... vaak over wat blijft er aan de strijkstok. Ja, gaan. en, en de, bedoel, het woord strijkstok is alleen al een ding... dat je als je alle boekhoudingen bij elkaar uh, uh, raadt... van al die organisaties die er zijn, die moeten die moeten helderder boek houden, bijna, dan welke, welke enorme uh, multinational dan ook, hoor. Komt de grote opbrengst van uh, Serious Request ook niet door ja, juist die multinationals... juist door het bedrijfsleven, nee, die dat... tegen het eind van het jaar ook altijd iets krijgen van... we moeten goed doen in de wereld. Nou ja, de, de, prima. En dat is ook inderdaad zo. We hebben een aantal partners waarmee we uh, samenwerken... Die, uh, die een hoop geld in het laadje brengen. En dat doen ze inderdaad vanuit een goed hart, daar ben ik absoluut van overtuigd. En ik heb ook helemaal niks tegen, tegen, mul tegen multinationals. Nee, maar, maar nemen ze de, niet... de actie niet een beetje over? Ze zijn heel Prominent aanwezig. Ja, ze zijn prominent aanwezig, maar wij hebben daar als 3FM absolute regie over. Uh, want en, het is heel fijn dat ze, dat, dat ze meedoen en dat ze een hoop geld uh, binnenbrengen, maar uh, wij. Wij zijn er heilig van overtuigd dat we, dit, dat we dit niet alleen voor dat geld doen... maar ook vanwege het feit dat we mensen iets willen vertellen. Dus ook dat bedrag van die 8,6 is niet voor ons een streefgetal... waarvan we denken, daar moeten we overheen, want anders is de actie mislukt. Nee, absoluut niet. Het zou mooi zijn als het wel zo was. Als het niet zo is, dan hebben we mensen duidelijk gemaakt... dat babysterfte een belangrijk probleem is op deze wereld. En als er, weet ik veel, hoeveel miljoen of, of misschien, nou ja... laten we zeggen, hoeveel miljoen er binnenkomt, het gaat daar naartoe. En dat is, dan, dan lossen we iets op. We hoorden net Greg Holden... Ja. De tweede plaat gaat het weer over Soedan of Jan nee. of... Nee, helemaal niet. Nee, ik, weet, ik moet je zeggen. Ik weet eigenlijk niet waar die over gaat, dit plaatje. Maar wat, dit welke liedje. is het? het Lisa, weet je dat wel? Ja, dat weet ik wel. Zij, zij heet Lisa Hannigan. En uh, is een, een prachtige verschijning uit Ierland. Um, zong heel lang samen met Damien Rice. Wat een, een grootheid is in Ierland. Uh, binnen het hele song, singer-songwriter-gilde. En zij heeft op haar laatste plaat, Passenger, een liedje staan. Dat heet Little Bird. En dat doet ze alleen. En dat doet ze live ook alleen. Staat ze alleen met een mandoline, staat ze dat te doen. En dan moet ik altijd huilen, Max. Dus ik denk dat nu ook moet gaan gebeuren. Gebeurt dat vaak, dat je moet huilen? Ja, met dit soort liedjes wel. built for both it seems by the gathering round the fire waar een stoere getatoeëerde man als Irene Korton van, van moet huilen. Little Bird van Lisa Henneken. Er is trouwens nieuws, want de PvdA heeft net een uh, opvolger van Koverdaas... als nieuwe staatssecretaris van Economische Zaken aangewezen. Het is uh, Sharon Dijksma. Ze woont in uh, Enschede en daar woont ze ook echt. 80 dollar now, 5 here, 80 now, 5. I'm at 80 here, 80 here, 80 here, 80 over here. 80 now, 80, now 85, 5, 85, 85, last call, sold, 80 Ja, en verkocht, zo gaat het bij een veiling. En morgen is er wel een heel aparte veiling in India. Dan worden namelijk top-hockeyers geveild. Ze gaan meedoen aan de Hockey India League de komende maand. En uh, een van de mensen die daar per opbod geveild wordt... is Toelman van Oranje, Jaap Stokman zit in Studio De Smet in Amsterdam en ik wens u een hele goede avond en welkom meneer Stokman. Goedenavond, dank. Hoeveel moet u opbrengen? <laughs> nou ja, dat uh, zullen we morgen zien. Ik hoop zoveel mogelijk. Uh, het startbedrag uh, staat op uh, 20.000 dollar, dus het zou mooi zijn als er in ieder geval iemand is die, uh, die dat uh, voor me over heeft. En uh, ja, het zou helemaal mooi zijn als er natuurlijk uh, meerdere geïnteresseerden zijn. Uh, dus dat moeten we even afwachten. U bent in Trek in India, ze kennen u. Uh, dat uh, weet ik niet helemaal. Ik ben er alweer twee jaar niet geweest. Uh, ik ben nu uh, inmiddels twee jaar eerst keeper van het Nederlands elftal. Dus ik weet niet helemaal hoe, uh, hoe ik in uh, India in de markt lig. Maar uh, ja, op zich, uh, na afgelopen toernooi met het Nederlands elftal, uh, heb ik er uh, wel vertrouwen in. Het fenomeen is een beetje nieuw voor uh, Nederlandse verhoudingen, denk ik. Ja. Spidders uh, veilen. Um, waarom doen ze dat daar zo? Nou, het is een uh, nieuwe opgezette competitie. Uh, het is een, uh, een competitie eigenlijk met als doel om het, uh, het hockey in India een uh, nieuwe impuls te geven. Hockey is uh, eigenlijk uh, van oudsher een uh, hele grote sport in, in India en Pakistan. Het is de afgelopen decennia is het eigenlijk wat, uh, wat minder uh, geweest, omdat de nationale elftallen wat, uh, wat minder goed gepresteerd hebben. Uh, alleen is er nog heel veel potentieel. En uh, ze proberen toch uh, door, door middel van zo'n uh, profcompetitie... Uh, te, het hockey weer uh, populair echt, uh, te maken. En uh, ja, dat het op deze manier uh, gaat, uh, schijnt uh, daarin uh, heel erg te helpen. Ik praat uh, zo met u door, meneer Stokman. Maar eerder op de avond had ik even telefonisch contact... met coach Roland Otmans. Hij zit in India al. En uh, hij, hij vertelde me welk team... Hij hoopt te gaan coachen. Ik ga uitkomen voor het team van Lucknow. Dat is gesponsord door Sahara en dat heeft met een heel mooi woord: Uttar Pradesh Wizards. En waar hangt het vanaf? Of uh, die gaan spelen? Nou, ze gaan zeker spelen. Dat is geen, daar is geen twijfel over. Alleen, ik heb toch geen officieel contract, hè? En ik heb één ding in het leven geleerd: dat als er nog niet officieel is, is er nog niks. De spelers worden geveild morgen. Worden de coaches eigenlijk ook geveild of alleen de spelers? Nee, die nee de coaches worden niet geveild. Nee. Maar die moeten nee, wel een contract eigenlijk... krijgen? Die moeten een contract krijgen, ja precies. En daar moet uh, moeten ze nog even mee komen. Daar komen ze of vanavond laat nog mee, of anders morgen. En waarom is dat zo op het laatste moment? Ja, dat is India. Dat is altijd zo in India? Ja, dat, mijn ervaring is dat dat vaak wel uh, last minute werk is. Dus je bedenkt dat... Uh... Een van de teams zelfs nog steeds geen coach heeft. En een ander, ik hoorde dat hij drie dagen geleden benaderd was. Geeft dus dat voldoende aan uh, hoe het af en toe weer gaat. Dan moet je ook een beetje tegen kunnen. Dus, uh... Morgen is die feining van de spelers. Ja, we kennen dat eigenlijk niet zo in Nederland. Hè? Hoe gaat dat in zijn werk? Ja, de, er zijn vijf spelers aangewezen die... Uh, ja, dat noemen ze hier met een mooi woord de marquee players. Dat is zeg maar, een soort sleutelfiguren van elk team. En uh, daar moet elk... Uh, Elke franchise, dus de eigenaar van het team, die doet daar een blind bot op. En uiteindelijk wordt de beste, de beste bot dat wordt beloond. En voor de rest zijn alle andere spelers zijn ingedeeld in verschillende groepen. Spitsen, middenvelders en verdedigers. En dat gaat echt één voor één worden die geveild. Iedereen heeft een minimumprijs die hij zelf heeft mogen bepalen over zal spelen. En waarvoor hij vindt dat hij minimaal geveild moet worden. En afhankelijk van de belangstelling van de verschillende Franchise's uh, zullen ze dan wel of niet opgeboden worden, want er zijn uh, uiteindelijk vijf teams die gaan, uh, gaan meedoen aan dit evenement dit jaar. Ja. Dus dat betekent dat er zo'n, uh, nou wat zijn, dat het uh, 120 spelers zijn en er zijn geloof ik meer dan 250 namen staan er op je lijst. Dus er moet ook wel wat mensen teleurgesteld worden, want Afvallen. word je niet geveild, dan doe je er dus zo niet mee. Doen ze het voor het geld? Ze moeten in februari ook weer in hun eigen competitie beginnen... Nee, kijk, weet je, ik denk dat als iedereen die, die de kans krijgt om mee te doen... ...die zou eigenlijk zonder geld ook met heel veel plezier meedoen... ...omdat het gewoon een, een fantastisch initiatief is. Dus, uh, ik heb laatst Jaap Stokman, ondertussen de beste keeper van de wereld... ...letterlijk horen zeggen, al krijg ik niks en ik mag meedoen... ...dan ben ik ook gelukkig. Hè. En dat is ook eigenlijk de insteek bijna van al die spelers. India is toch een, een land met een enorm rijke hockeyhistorie... En, en we zeggen allemaal al jaren, dit is een land dat de potentie heeft om aan de wereldtop terug te komen. En, en ja, iedereen wil daar wel eens een klein beetje aan bijdragen. En zelf is leuk meegenomen, is bijzaak. Het is toch weer anders dan Laren? Dat is zeker anders, ja. Ja, absoluut. Ik mag, ben gelijk. Mag ik u bedanken? Heel graag gedaan. Roedand Otpans. Ja, dat gesprek werd iets eerder op de avond uh, opgenomen. Terug naar Jaap Stokman in Studio Desmet. Uh, dat heeft hij echt uit zichzelf gezegd, hoor. Dat u de beste keeper van de wereld bent. <laughs> ja, Heb ja de mooi tijd? compliment. Ja, mooi compliment, absoluut. Uh, ja, uh, wat kan ik daar meer over zeggen? Nee, dit, dit lijkt me een mooi antwoord. En, en, en dat u desnoods gratis zou willen gaan spelen bij zo'n hockey in de Jalik... Ja. Heeft hij daar gelijk in? Uh, eigenlijk wel. Uh, kijk, uh, voor een hockeyer uh, is het eigenlijk niet uh, uh, ja, je beroep wat je doet. Uh, ja, je hockeyt uh, omdat je het leuk vindt. En uh, dat doe je niet uh, omdat je daar uh, je, je, je pensioen mee opbouwt. Uh, dus uh, wat dat betreft gaat voor uh, eigenlijk alle hockeyers gaat het uh, uh, plezier staat voorop en uh, dat ja. geldt voor mij ook. En ik zou dit nooit zeggen als ik u was vlak voor een feiling. Als ze dit in India horen per internet dan uh, daalt uw marktwaarde onmiddellijk. Ja dat klopt maar in India spreken ze gelukkig geen Nederlands dus daar ben ik niet zo bang voor. Nee het is een uh, fantastisch avontuur en uh, ik, ik, ja, voor een hockeyer is India eigenlijk het Wahala. Uh, het is eigenlijk nog echt een hele grote sport in, uh, in India. En uh, die competitie daar die je daar gaat spelen... speel je waarschijnlijk alle wedstrijden voor, uh, voor, uh, voor, uh, ja, voor een vol stadion. En dat is waar je het voor hockey, voor een hockey, als een hockey hiervoor doet. En uh, dat is fantastisch om mee te maken. En dat dat in een, in een maat allemaal plaatsvindt. En dat uh, daar eigenlijk alle, alle toppers van de wereld... alle topcoaches van de wereld, dat die daarbij aanwezig zijn. Dat is alleen maar uh, mooi om mee te maken. En ook uh, goed voor je eigen ontwikkeling. Hoeveel mensen volgen zoiets, zo'n toernooi in India? Nou, dat weet ik niet helemaal. Uh, nou, dus je hebt daar, daar, daar natuurlijk 1,3 miljard mensen wonen. En hockey is daar nog steeds heel populair. Ik weet uh, dat... Uh, vorig jaar is er een uh, soortgelijke competitie georganiseerd... door een uh, niet-erkende hockeybond. En daar zijn uiteindelijk uh, geen sterspelers aan toe gegaan, Geen uh, bekende hockeyers. Uh, dus er waren eigenlijk alleen maar Indiërs... en uh, onbekende internationale spelers... Uh, die niet op internationaal uh, niveau actief zijn. En... Uh, ik heb begrepen dat daar de kijkcijfers al uh, drie keer zoveel waren... als de kijkcijfers voor de English Premier League. Het oh, mamma mia, dat is veel. Dus ja, dat, er is een gigantisch potentieel voor, uh, ja, voor het hockey, hockey daarin. In, uh, ja. Ik hoop dat, uh, dat u veel geld op uh, gaat brengen bij de veiling morgen. En, uh, en dan snel naar India, hè? Ja, ik ook. Ja, het, is al, het komt redelijk redelijk dichtbij. Dus uh, na morgen zal het allemaal wel een vaart krijgen. Ik uh, wens u sterkte met het uh, bij opbod uh, verkocht worden. Ja, stokbal. Dank. 3FM. Serious Request. En een van de medewerkers van 3FM Serious Request is Heer Korton. de man die altijd van tevoren op reportage gaat. Dit ja. jaar naar Malawi. Om de babysterfte te bekijken. Hoe, hoe, hoe cynisch word je daar zelf van? Van wat je allemaal meemaakt in die landen? Uh, cynisch niet. Dat is iets wat ik... Uh, maar begrijp je gemoedstoestand? Is nou je ja, dat is, ik, ik kan heel ongerust worden als ik zie uh, hoe groot een bepaald probleem is. En zeker op het moment dat ik zie, zeker in de richting van babysterfte, hoe makkelijk het eigenlijk is om met vrij simpele middelen uh, zo'n probleem als babysterfte al, al terug te dringen. Want bijvoorbeeld schoon water zou helpen? Schoon water, gezondheid, de, alge de algehele staat van gezondheid van vrouwen, dat, de, dat is al één ding. Maar voorlichting bijvoorbeeld, iets waar je niet zo gauw van denkt van ja, uh, is dat nou zo belangrijk? Dat is van essentieel belang. Als je, als je uh, vrouwen, um, in, vooral in de rurale gebieden, weet voor te lichten... over het feit dat ze op een bepaalde tijd toch echt naar een dokter... of naar een, naar een, een, een healthpost moeten om zich daar te laten onderzoeken... kijken of het, of het goed gaat met die baby. Uh, dat, nou, net als goed als dat onze vrouwen naar een consultatiebureau gaan... zal dat daar de frequentie wat lager liggen. Maar op het moment dat je daarin voor ligt... Uh, dat je ze voorlicht over hoe ze, uh, hoe ze moeten bevallen. Dat je ze daarbij pakketten geeft die heel simpel ervoor zorgen dat ze veilig kunnen bevallen. Uh, uh, en hoe zorg je ervoor dat zo'n kindje in die eerste zes maanden voldoende uh, weerstand opbouwt. Nou, dat zijn allemaal hele basale dingen waar wij consultatiebureaus voor hebben. En het Rode Kruis doet dat door middel van haar vrijwilligers daar. En als je, als je ziet dat als die campagne aanslaat, dat babysterftecijfers echt met 50, 60 dat procent dat teruglopen in een heel kort tijdsbestek. Dan raak ik daar ongerust van als ik dat zie dat dat nog niet gebeurt. Niet gebeurt. Uh, vorig jaar heeft het kabinet, maar dat was een vorig kabinet, mm -hmm. gezegd van... hartstikke leuk, dat serious request, maar wij dragen niet meer bij. Nee. Er zit nu ja. een nieuwe minister, uh, mevrouw Ploemen van de PvdA. Denk je dat deze regering wel weer geld erbij legt? Ik weet het niet. Uh, tegelijkertijd is dat ook niet iets waar we, waar we ons heel erg mee bezighouden. Uh, maar omdat je ernaar vraagt, denk ik er wel over na. En ik heb uh, ook gehoord wat de, wat de insteek van deze regering is. in de richting van bijvoorbeeld ontwikkelingssamenwerking. Dat uh, het geld na ontwikkelingssamenwerking wel wat minder kan. En dat burgerinitiatieven daarin misschien wat meer beloond zouden moeten worden. Nou, als er één, burger heeft, als er één burgerinitiatief is, dan zijn wij het wel. Daarmee vraag ik niks. Daarmee zeg ik ook verder niks. Maar weet je, uh, en het is, ook aan, het is ook aan iedereen als deze regering dat ook niet wil, is dat ook goed, want wij doen dit... we hebben dit ooit in het leven geroepen... Uh, om dat samen met onze luisteraars te doen... en dat is de essentie van deze actie. Goed, deze wervende tekst kwam van... Erik kortom, Je hebt twee prachtige platen daarnet uitgekozen. Ja. Dus dit schept verplichtingen. Wat wordt de derde? Je de, moet er overheen nu. Ja, nou, ik weet niet of ik er overheen ga, maar deze is van Nederlands gunbodem van een jongen die uh, Bertolf heet. Hij heet ook echt zo. Bertolf Lentink heet hij. Uh, een zeer begenadigd liedjeschrijver, gitarist. En ik vind hem ook een goede zanger. Uh, hij heeft zojuist besloten na drie platen onder de naam Bertolf uitgebracht te hebben, om te stoppen met die carrière als zijnde Bertolf. Want hij vindt zichzelf niet zozeer een frontman als wel een beentjesjongen. Dus hij moet liedjes schrijven en een Spelen, met z'n allen dingen doen en niet zozeer voorop staan. En dus dan vind gaat ik eigenlijk. Hij hij, nee, dat, ik weet niet, hij gaat alweer in een bandje gaan spelen. Ik vind ik eigenlijk heel erg jammer, want hij, dat hij mooie liedjes kan schrijven bewijst hij van zijn laatste plaats met deze credo. Dank voor je komst, Erik. Graag gedaan. I think my role is to play my part. My playing safe, one can fall so hard.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 the sound of pouring rain Till the rising of uit de tijd dat hij nog solo ging, dus Credo heette het. De keuze van Eer Corton en uh, Serious Request begint trouwens vanaf dinsdag op 3FM. RTL start morgen weer met iets heel anders, namelijk de serie Ontvoerd. En er is al veel over te doen. Misdaadverslaggever John van der Heuvel gaat ouders bijstaan... waarvan het kind door de andere ouder is meegenomen naar het buitenland... en dus feitelijk gekidnapt is, ontvoerd. En hij heeft dan als doel om ouder en kind weer te... Herenigen. Ik ga erover praten met meester Jacques Schoenmakers als advocaat gespecialiseerd in kinderontvoeringen. Van harte welkom meester ja, Schoenmakers. Voor de duidelijkheid, u, u heeft niks te maken met het programma van RTL, maar weet er wel veel van. Hoeveel kindontvoeringen naar het buitenland zijn er in Nederland elk jaar? In 2011 hadden we 150 tot 160 kinderontvoeringen in Nederland. En dit jaar is het iets afgenomen, maar het komt dus met grote redenen voor. Ja, het is om veel. wat voor situaties gaat het dan meestal? Het Erscheidingen? Gaat, uh... Het gaat meestal om situaties dat, dat, dat de moeder met de kinderen... naar Nederland afreist zonder toestemming van, van de vader. Of in andere situaties dat, dat de moeder in Nederland achterblijft... en dat de vader met de kinderen naar het buitenland is vertrokken zonder toestemming. Ja, nou kan ik me voorstellen dat uh, de ouder die met het kind ervandoor is... zegt van, nou, we waren even op vakantie of zo. Want, wanneer is er in juridische zin echt sprake van kidnappen, van ontvoering? Er is sprake van kinderontvoering als een ouder zonder toestemming... van de andere ouder met de kinderen naar het buitenland vertrekt. Zonder toestemming, zonder instemming. Hoe hoort het te gaan? Hoe hoort het te gaan dat partijen, dat, dat echte lieden daar samen over spreken... en ook afspraken maken over een reis naar het buitenland? En in de praktijk uh, gebeurt dat dus niet altijd... En dan maak je dus mee dat bijvoorbeeld de moeder met de kinderen op het vliegtuig stapt en zonder toestemming naar het buitenland vertrekt en niet meer terugkeert. Om welke landen gaat het meestal? Het gaat veelal over Europese landen, eh, Zuid-Europese landen, maar ook Amerika, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland. Eh, we hebben daarnaast een verdrag, een Haagse kinderontvoeringsverdrag. Dus eh, als een situatie zich voordoet, kunnen we een beroep doen op dat verdrag. En op die manier ook met juridische middelen proberen de kinderen terug naar Nederland te halen. Maar ik kan me ook voorstellen dat de rechter in Amerika... daar heel anders over denkt dan de rechter in Nederland. En dat nou, kind daar niet helemaal, nee. Het Haars kinderontvoeringsverdrag... is een internationaal verdrag. Dus alle landen zijn aan dat verdrag uh, uh, gebonden. Maar het komt inderdaad in de praktijk wel voor... dat, dat er landen zijn die, uh, ja, die het niet zo nauw nemen met het verdrag. Waardoor het moeilijk wordt om kinderen terug naar Nederland te welke halen. Welke landen zijn dat? Nou, Ik vind Amerika toch wel wat heel erg het lastig, ik u zeggen. Ja. Ja. Ja. Maar ook Zuid-Amerikaanse Zuid landen. Griekenland ook een lastig land. Hoe ver mag je gaan als ouder, uh, als juridisch adviseur van een ouder, om je kind weer terug te krijgen? Nou, ik vind dat je normaal gesproken de juridische middelen uh, die er zijn moet aangrijpen, uh, binnen het wettelijk kader dus. En dat betekent uh, ja, dat je dus als advocaat procedures moet aanspannen om ervoor te zorgen dat de kinderen terugkomen. Uh, maar dat zijn langdurige en kostbare procedures. Dus ik kan me voorstellen dat ouders ook wel eens nadenken over de vraag... wat er nog meer aan mogelijkheden zijn. Ja, want daar gaat het programma van de RTL over. Hè? Ja. De grenzen opzoeken van wat je mag doen om ja, je kind eigenlijk terug te ontvoeren. Ja, dat klopt. Ik kan me voorstellen dat ouders radeloos zijn... als je dus lange tijd met je kinderen geen contact hebt. Absoluut geen contact kunt krijgen. En dan zie je dus uh, ja, dat, er, uh, dat er een programma als, als ontvoer daarop inspringt. Aan de andere kant denk ik wel dat als het allemaal binnen het juridisch kader gebeurt... binnen de wettelijke mogelijkheden, dan, dan is daar niks mis mee. Ik neem aan dat het uh, RTL daar inderdaad om gaat, want ze krijgen de steun van het openbaar ministerie, ja. van de politie. Dus het zal... Maar waar ligt de grens? Wanneer gaat het buiten de wet? Ja goed, als, uh, uh, als uh, uh, uh, wettelijke regels worden overtreden en natuurlijk moet ook het belang van het kind voor ogen worden gehouden. Je kunt natuurlijk niet zomaar een kind wegtrekken uit zijn, uit zijn, uit zijn, uit zijn uh, vertrouwde omgeving. Dus daar moeten wel specialisten bij betrokken zijn om te voorkomen dat zo'n kind schade oploopt. Kun je het er niet beter bij laten? Want het kind loopt natuurlijk altijd schade op. Kun je niet beter zeggen, oké, okay, dan, dan verlies ik het maar? Nee, ik denk het niet. Ik denk als je hier in Nederland achterblijft... je hebt geen contact met kinderen, dan moet je er echt alles aan doen... om dat contact te herstellen. En daar zijn profession professionals voor, daar zijn mediators bij betrokken. Dus het kan heel wat opleveren. En, ik moet u zeggen, dat ik zelf in de praktijk heb meegemaakt... dat dit programma wel uh, tot succes kan leiden. Dus het kan een aanwinst zijn. Uh, ik heb ook even naar de trailer gekeken en uh, uh, nou, het ziet er uh, wel veelbelovend uit. En ik denk als er ook uh, contacten zijn gelegd met het Openbaar Ministerie... en de Stichting Kinderontvoering... dan zijn er kennelijk ook andere uh, professionele partijen uh, bij betrokken. Of althans, uh, die hebben er naar gekeken en die meden dat het wel een aanvulling is. Nou, is er natuurlijk toch een soort grijze zone van... je voelt je in je recht staan, maar bijvoorbeeld in Amerika of Zuid-Amerika, Griekenland... u noemt de voorbeelden, mm -hmm. uh, ja, werken gewoon niet mee bij de terugkeer... Wat moet je dan doen? Ja, dan zijn je mogelijkheden heel beperkt. Als, uh, als je dus geen juridische beslissing hebt... waarmee je dus de terugkeer van het kind kunt afdwingen... dan sta je dus gewoon met lege handen. En wat moet je dan doen? Ja, uh, Dan kun je uh, dubieuze personen inschakelen die misschien op zoek gaan. Uh, dat gebeurt wel? Dat gebeurt in de praktijk wel. Komt niet vaak voor, maar het gebeurt. En ik, Je kunt je bijna als, als ouder wel voorstellen... dat ouders op een gegeven moment aan, aan dergelijke alternatieven gaan denken. Wat vindt u een dubieuze figuur? Ik ken, ik, ken, ik ken geen dubieuze figuur, ik kan er geen voorbeelden van noemen, maar uh, in de wereld zijn er wel speurders bekend, om het maar zo te zeggen. Ja, een beetje mafioze types. Ja, dat klopt, en die laten zich daarvoor betalen. En ben je dan strafbaar als je dat doet? Uh, ja dan ben je natuurlijk strafbaar. Kijk, als je, als je uh, in dit geval kinderen vanuit het buitenland terugbrengt naar Nederland... in strijd met de wet al daar en of rechtelijke beslissingen... dan ben je naar, uh, naar de letter van de wet uit dat land strafbaar. Maar waarschijnlijk ook naar Nederlands recht. Ja, want als je als moeder of vader een dubieus figuur inhuurt... ergens in Zuid-Amerika, ben je dan in Nederland strafbaar? Dan ben je uh, in Nederland nog niet strafbaar. Maar als het, het is afhankelijk van de vraag of er in het buitenland een beslissing ligt... waarbij dat kind aan die ouder is toegewezen. En als je ondanks die beslissing dergelijke uh, activiteiten uithaalt... dan ben je naar mijn mening strafbaar. Dan handel je in strijd met de wet. U noemde daarnet het uh, aantal kinderen waar het om gaat per jaar. Dat is een schokkend hoog aantal eigenlijk. Uh, hoe vaak vallen die kinderen toch tussen de ballen en het schip? Doordat een rechter in, in een Bolivia, ik noem maar iets... totaal iets anders zegt dan in Nederland? Um... Ik denk dat, er, dat, er, dat het altijd heel schrijnend is dat altijd die kinderen het slachtoffer worden. En je ziet echt dramatische situaties waarbij eh, kinderen eh, aan een andere ouder worden toegewezen. Waarbij je afvraagt hoe is het nou hemelsnaam mogelijk. En dat je van tevoren weet dat dan de achterblijvende moeder in Nederland eh, dat kind eh, waarschijnlijk niet meer zal zien. Dus dat gaat om vele tientallen gevallen per jaar. Hoeveel zaken worden wel naar tevredenheid opgelost? Ja, kijk, als er 150, 160 zaken per jaar zijn en de helft wordt aan de rechter voorgelegd... dan zie je dus dat, uh, dat, dat er tientallen ouders per jaar zijn die, uh, die hun kind niet terugkrijgen. Niet terugkrijgen. Morgen begint uh, die serie ontvoerd. Uh, wat denkt u ervan op te steken? Wat hoopt u te leren als advocaat? Um, wat ik er was zal leren, dat, dat kan ik nog niet zeggen. Ik heb alleen een trailer gezien, maar eh, eh, het gaat in dit soort zaken altijd om communicatie. En dat is ook vaak de reden dat ouders eh, op enig moment niet meer met elkaar kunnen overleggen. En ik ben heel benieuwd hoe een dergelijk programma toch partijen weer eh, aan het praten krijgen. En dat moet de oplossing in iedere zaak zijn. Ik dank u voor uw komst, dank advocaat u wel. Jacques Schoenmakers. Nou, dit was met het oog morgen voor deze zaterdag. Morgen zit hier... John Jans van Galen, Maar voor die tijd heeft u op Radio 1 vast nog heel veel te horen gekregen over het wel en wee van de Wildrug. Johannes, Goedenacht. Goedenacht, nacht, vreunde. Het wordt tijd voor mij te gaan. Was ik nog te zeggen hätte, dauert een sigarette. En een letztes glas im Steen.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 Dit is Radio 1.